Onderhandelaar Ab Klink zal vervangen worden door staatssecretaris Ank Bijleveld, maar hij blijft wel in de fractie. Drie dissidenten onder wie Klink hebben grote inhoudelijke bezwaren tegen de PVV. Volgens Verhagen hebben alle drie gezegd dat hun bezwaren eventueel kunnen wegge worden weggenomen. De drie krijgen uitgebreid de mogelijkheid om kritiek te uiten als er een onderhandelingsakkoord is. PVV-leider Wilders zegt nog veel vragen te hebben voor Verhagen. President Obama heeft de Israëlische en Palestijnse leiders opgeroepen de kans op een vredesakkoord niet voorbij te laten gaan. Vandaag begint het vredesoverleg in Washington. Netanyahu zei dat, wat hem betreft, de recente aanvallen op Israëliërs geen blokkade vormen voor de onderhandelingen. President Abbas riep Israël op om te stoppen met het bouwen van nederzettingen op de westoever en zei dat de tijd gekomen is om een einde te maken aan de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. De politie heeft gisteren in Geleen opnieuw twee babylijtjes gevonden. Ze lagen in de tuin van de vrouw die dinsdag werd opgepakt in verband met de dood van haar pasgeboren baby. De vrouw van 41 wordt moord ten laste gelegd. Het kindje was door geweld om het leven gekomen en lag in de schuur. De 33 Chileense mijnwerkers die onder de grond vastzitten hebben voor het eerst warm gegeten. Via een schacht werden gehaktballen, kip en rijst naar beneden getransporteerd. Tot dusver waren de mijnwerkers gevoed met glucosetabletten en melk met veel proteïne erin. Inmiddels zijn Amerikaanse experts op het gebied van verblijf in kleine ruimtes aangekomen in Chili. Het weer hier en daar mist en het is wisselend bewolkt met in het westen meer zon en in het oosten kans op een buitje. Het wordt 19 graden. Dit was het NWS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Good in Even zo voort.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 Chant dan dan la dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan radio and let's go dancing. There's far too much to see to stay inside. What's the use in sleeping when the world could crumble? So just sit back and please enjoy. En White Star het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Crowd is hype, everybody's on the floor 'cause the vibe is right. Okay. Ladies shaking it up, getting down, fellas with the hands up. and You can tell this jam is straight off the hook tonight, and there ain't nobody in it looking to fight. trying to mess things up 'cause we all came in a party tonight. It's Go way up to the door. is Right. and we're in the right, and we're in the right, and we're in the right.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 Hart en steen. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke vent. Pieter Echt een leuke vent. Pieter Echt een leuke vent. And